Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Rutteke en Thijs van den Brink. Overleeft het sociaal akkoord vandaag het debat in de Tweede Kamer. En Tini Muskens, de bisschop die vond dat je een brood mocht stelen, is overleden. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Dames en heren, het uh, Kamerdebat is, is, dat is, dat is, de, is al uh, Rutte. We hoorden al premier de Rutte spreken. Ik weet niet hoe een dat een komt. Dat de samenleving verder brengt. Kan dat weg? Ja, het is weg. Dat is inderdaad het Kamerdebat uh, waar u uh, Rutte hoorde. Het Kamerdebat over het sociaal akkoord, dat begint uh, namelijk premier Rutte met zijn antwoord. De oppositie benadrukte dat er nog veel vragen zijn over allerlei onderdelen. Veel partijen spraken hun waardering uit voor sommige maatregelen, maar geven nog geen eindoordeel. Onder andere CDA-leider Buma verweet premier Rutte geforceerd optimisme. Gelooft de premier nou werkelijk dat die bezuinigingen als sneeuw voor de zon verdwijnen... omdat Nederland massaal naar de autodealer, de woonboulevard of de makelaar stapt? De fractievoorzitters van de regeringspartijen VVD en PVDA... zeiden allebei dat er toch weer bezuinigingen op tafel komen... als de economie minder groeit dan het kabinet hoopt. De nieuwe Venezolaanse president Maduro... kondigt juridische stappen aan tegen oppositieleider Capriles... Maduro houdt hem verantwoordelijk voor de doden die zijn gevallen... na de verkiezingen van afgelopen zondag. Maandag vielen zeven doden en ruim 60 gewonden... bij gevechten tussen demonstranten en de politie. Capriles eist een hertelling van de stemmen... omdat Maduro een minimale overwinning van 50,8 procent behaalde. Nederland heeft met Hongarije afspraken gemaakt... in de strijd tegen mensenhandel. Het gaat bijvoorbeeld om gezamenlijke opsporing en vervolging... Kennis wordt vaker gedeeld, hulpverleners en mogelijke slachtoffers worden beter voorgelicht. En er gebeurt al veel meer in internationaal verband, zegt OM-topman Bolhaar. Vandaag en morgen is er een Europese conferentie hier in Amsterdam, waar meer dan 200 mensen uit alle lidstaten van de EU vertegenwoordigd zijn, mensen uit de praktijk, die hier zijn om praktische ervaring uit te wisselen. Zowel slachtoffers van mensenhandel als mogelijke daders komen vaak uit Hongarije. Er wordt al samengewerkt met Bulgarije en Roemenië... die ook vaak met mensenhandel te maken hebben. Acht militairen krijgen van minister Hennis van Defensie... een onderscheiding voor moedig, kordaat en beleidvol optreden in Afghanistan. Zes van hen krijgen het bronzen kruis. Ze werden in 2009 aangevallen door rebellen. De een van hen raakte gewond. De zes mannen besloten om hem met gevaar voor eigen leven te gaan halen... Twee andere militairen krijgen een kruis van verdiensten. Het zijn een korporaal en sergeant die in 2007 militairen te hulp waren gekomen... die waren getroffen door een autobom. In St. Paul's Cathedral is de uitvaartplechtigheid van Margaret Thatcher gehouden. Zo'n 2300 mensen namen daar afscheid van de Britse oud-premier. Onder hen waren koningin Elizabeth en premier Cameron. En ook de Nederlandse oud-premier Ruud Lubbers woonde de dienst bij waren verschillende toespraken, waaronder een van de bisschop van Londen. Hij zei dat Thatcher na een leven vol controverse... nu het lot ondergaat dat alle mensen te wachten staat. Maar vandaag zijn de resten van de reale Margaret Hilda Thatcher... hier op haar funeralservice. Lijkt hier, ze is een van ons. Subject to the common destiny of all human beings. Langs de route stonden veel mensen om Thatcher de laatste eer te bewijzen. Enkele tegenstanders van Thatcher draaiden zich om toen de stoet voorbij kwam. In Londen zijn 4000 politiemensen op de been... om ervoor te zorgen dat alles rustig verloopt. Dan het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Vooral in het zuiden, in de noordelijke provincie soms lichte regen. Maximum temperatuur 21 graden. Nog komende nacht en morgenochtend wat regen. Daarna zonnig, veel wind bij maximaal 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Valkenswaard nog 4 kilometer. En na uh, een, uh, nee, ik moet zeggen op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Bij Breda-Noord 4 kilometer. Daar ligt olie op de weg. De rechte rijstrook is dicht. We gaan zo verder met dit is de dag. Blijft u luisteren.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Overleeft het sociaal akkoord vandaag het debat in de Tweede Kamer? Voor de regering en de vakbeweging staat er veel op het spel. En we horen nu een hele irritante piep. We gaan eens even kijken of we daar wat aan doen. Ik vraag even aan politicoloog Peter van der Heijden. Goedemiddag. Heeft het debat bekeken in de Tweede Kamer? Uh, Spant het erom? Is het spannend? Het is eigenlijk al wel duidelijk dat de oppositie vooral wacht tot de plannen komen. Dus het overleefde op zich het debat in de Tweede Kamer wel, alleen dat betekent niks. Nee, goed. Nou, straks gaan we even terugkijken op wat er vanochtend is gebeurd. Er is nog veel onduidelijk over medische besluitvorming bij het begin en einde van het leven van ouderen en baby's. Blijkt uit onderzoek van ZonMW. Kinderarts Anton van Kaam vertelt straks over de lastige dilemma's. De afgelopen nacht overleden oud bischof Tini Muskens was bepaald geen grijze muis in de Rooms-Katholieke kerk. Jan Willem Wits, oud-voorlichter van de kerk, werkte lang met Muskens samen en moest regelmatig met hem in de klinch als hij weer eens omstreden uitspraken had gedaan. Was het nou een lastpost of een bewogen mens, Jan Willem? Hij had het talent om beide te zijn. Ja, dat kan samen gaan kennelijk. Hoe wordt de inhuldiging van Willem-Alexander op de Antillen gevierd? En lopen ze daar eigenlijk wel warm voor dit feestje? Meevist Albertina, al 40 jaar tv-presentator op de Antillen... en bovendien lid van het inhuldigingscomité. En dat Anne Frank vast een belieber zou zijn geweest... dat schreef Justin Bieber in het gastenboek van het Anne Frankhuis. Het werd hem niet in dank afgenomen... en daarover straks ethicus Guilaine van Tiel. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. Dames en heren... Dit is een historisch moment. Een akkoord voor het komende decennium dat de Nederlandse samenleving verder brengt. De oppositie in de Tweede Kamer is niet overtuigd. Het akkoord roept veel vragen op. En wat betekent dit voor werkgelegenheid? Wie gaat alles betalen? Wat betekent het voor de lasten? Laten we nu stoppen met zonderen en dan kunnen we met elkaar het Centraal Planbureau verslaan. Wat heeft de heer Rutte gegeten? Waren het paddo's of een flink stuk space cake? Ja, wat er bij het ontbijt genuttigd was, dat weten we niet, Peter van der Heijden. Het sociaal akkoord dat donderdagavond uh, historisch werd genoemd... dat ligt uh, al uh, behoorlijk onder vuur. Je hebt het debat gevolgd voor ons vanochtend. Wat, wat viel op? Nou, wat opvalt is dat iedereen heel uh, terughoudend is en afwachtend. Zeggen, ja, allemaal leuk en aardig, dat akkoord. Maar A, uh, wat is nu nog de status van de kabinetsplannen? En wie regeert er hier nou eigenlijk? Dat is vraag 1. Mm -hmm. En vraag 2 is wat gebeurt er nu eigenlijk... als er uh, die niet, uh, niet die groei komt die uh, Rutte bij elkaar hoopt... Uh, en, uh, en er in augustus is opeens weer bezuinigingen komen. Ja. Uh, wat is de status van de afspraak met, uh, met de sociale partners? Dat en kan, kwam daar ook al een antwoord op of blijft dat nog onduidelijk vanochtend? Nou, iedereen uh, van regeringszijde en, en uit de coalitie staat daar enorm te hopen... dat er uh, opeens plotseling uit de hemel uh, economische groei komt. En iedereen in de oppositie uh, zegt van ja, dat kun je vergeten... Maar wat gebeurt er dan? Daar zegt eigenlijk niemand wat over. Het enige wat ze zeggen is dat er dan weer bezuinigd moet worden. Ja, CDA, dat is natuurlijk heel belangrijk voor het kabinet... om die plannen uiteindelijk uh, ook door de Eerste Kamer te loodsen. Want daar is natuurlijk geen meerderheid in de Eerste Kamer. Uh, wat, wat deden zij vanochtend? Hoe opereerde Siband van Huisma Buma? Ja, die uh, wacht nog het ergste af, lijkt het. Hè? Die zegt uh, bij alles van, ik wacht op de plannen. Uh, daar zitten best dingen in die ons wat lijken. Maar, ik maar wacht we de willen plannen de effecten de, weten. Ja, er uh, ligt, toch, ligt toch een akkoord met plannen daarin. Dus waar, waar wacht hij dan op? Ja, nee, Dat moet allemaal uitgewerkt worden nog natuurlijk. Hè? Okay. En Hij wil weten wat de effecten zijn. Hij wil eigenlijk dat het doorgerekend wordt, denk ik. Uh, waarvan het kabinet zegt, dat doen we niet. Dat is eigenlijk wel raar, want alles wordt altijd doorgerekend. Behalve dan uh, zo'n akkoord opeens. Um, dus ja, het is heel, heel erg afwachtend. En Buma wil ook weten, van, hey, wat is nu het, het, het perspectief? Daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Hè. Uh, en wat, Rutte, bedoelt hij, wat bedoelt hij daarmee, het perspectief? Nou, Rutte roept op uh, dat iedereen wat gaat kopen nu. Hè, en daarmee uh, de economische crisis bestrijdt. Z sterker nog, we moeten het sociaal-cultureel uh, planbureau... Uh, nee, verslaan, hè? Het planbureau moeten we verslaan. Ja, dat is blijkbaar opeens de vijand geworden. Ja, ja, ja terwijl dat toch uh, eigenlijk onze grote vriend is... die af en toe met hele slechte cijfers komt. Daar kunnen zij niet zoveel aan doen, denk ik dan. Nee. Maar uh, dat moeten we dus gaan doen. En uh, Buma zegt, ja, uh, wat een onzin. Uh, dat werkt niet. En als dat niet werkt, wat gebeurt er dan? Dat wil hij weten. Ja. En daar wordt eigenlijk niks over gezegd. Maar ja, zet. dan wordt het toch gewoon weer bezuinigd. Dan zijn die bezuinigingsplannen toch gewoon weer terug. Dat is toch ook wel duidelijk geworden? Ja, nou, dat is nog niet zo duidelijk. Die zijn volgens de politiek dan weer terug. Maar volgens de sociale partners zijn die uh, van tafel. Ja maar, ja, maar die sociale partners die praten dan niet meer mee, lijkt me. Nee, maar dan heb je wel een probleem natuurlijk. Hè. Als je uh, de overlegeconomie opnieuw uh, een nieuw leven inblaast... en uh, zo gauw uh, er een klein beetje economische tegenwind is... meteen die afspraken overboord gooit... Maar nou, dan zullen uh, ze dus nog wel twee keer achter de oren krabbelen. En maar die afspraken maar als zodanig gaan niet overboord. Maar er komen dan komen we nog gewoon die extra, die 4,3 miljard, die komt gewoon weer terug. Dat is toch op zich niet in strijd met de afspraken? Ja, nou volgens het FNV wel. Hè? Want uh, een deel van de afspraken is dat die bezuinigingen van tafel zijn, volgens uh, ja. de FNV. Hm. Nou, op het moment dat die opeens weer op tafel liggen... dan heb je wel een probleem met in ieder geval uh, de vakcentrales... Uh, binnen de sociale partners. Nee. Die Ho doen niet meer mee natuurlijk bij een volgend uh, sociaal akkoord. Hoe stond Samson vanochtend in het debat? Want hij zit natuurlijk niet in de regering... maar moet wel die plannen ook uh, verdedigen. Uh, liet hij iets doorschemeren? Nou, wat hij doorlaat schemeren is dat er inderdaad... dan weer bezuinigd moet gaan worden... en dat daar in principe alle plannen weer op, uh, op tafel liggen... die in maart op tafel gelegd zijn... en nu uh, dan even van tafel af zijn, maar nog wel ergens zweven. Ja. En ja, daar lag hij flink mee onder vuur. Ja. Maar wat wil de oppositie dan wel? Ik bedoel, ze zeggen van ja, uh, dit, dit, dit, dit akkoord, daar, daar kunnen we niet van uitgaan dat het doorgaat... want die economische mm -hmm. groei die komt er gewoon niet. Die bezuinigingen die in eerste instantie waren gepresenteerd waren ze ook tegen. Wat, wat, ja. waar, waar komen ze nu dan mee? Um, nou, wat, wat voor de oppositie heel lastig is natuurlijk... is dat het kabinet op allerlei borden tegelijk aan het schaken is... En daarmee eigenlijk de oppositie binnen probeert te halen. Hè? Want dat, dat is natuurlijk wat er aan de hand is. Je, neemt, uh, je gaat onderhandelen met de sociale partners. Kom je met een akkoord. En dat is dan zo belangrijk, zeker voor een partij als het CDA, dat de polderpartij bij uitstek is. En uh, zegt: kijk eens, we hebben een heel breed uh, draagvlak. En nu moeten jullie ook meedoen. Ja. Dat is eigenlijk uh, het plan geweest van het kabinet. Mm -hmm. en, uh, het CDA zegt dan wel nu: van ja, hey, maar zo werkt het niet. Wij tekenen niet bij het kruisje, heeft Buma gezegd. Nee. Maar dat Buma doet alsof hij niet meteen door de bocht gaat is natuurlijk mm -hmm. niet zo raar, want dan zou het wel heel slap zijn. Maar eigenlijk is het toch ook wel wat het CDA wil. Dus heeft, zit hij niet in een hele lastige positie? Ja, de vraag is of het inhoudelijk is wat het CDA wil. Ja. Hè? Het CDA wil heel graag natuurlijk dat er een breed gedragen akkoord is. Die willen heel graag dat er een sociaal akkoord onder uh, uh, kabinetsplannen ligt. Maar wat het CDA ook wil en wat uh, eigenlijk de hele oppositie wil, en misschien iedere burger nu ook een keer, dat het kabinet gaat regeren. En het lijkt dat dat niet gebeurt. Hè? Iedereen regeert op het moment, behalve het kabinet. Ja, maar wat bedoel je daar precies mee? Want ze maken toch voortdurend plannen die ze in de Tweede Kamer sturen. Ja, en die dan ook onmiddellijk weer ingetrokken worden en gewijzigd worden. En dan uh, in overleg uh, redelijk in de Achterkamers met de oppositie moeten worden aangepast. Omdat er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Maar kan je het kabinet dat kwalijk nemen? Um, in de huidige situatie wellicht niet, maar daar zit dan de grote weeffout van uh, de formatie in. Mm. Dus in zoverre kun je het kabinet wel kwalijk maken. Nee, het nemen. ontbreken van de meerderheid in de, in de Eerste Kamer. Ja, dat de terwijl dit kabinet met veel bombardie. als een meerderheidskabinet is gepresenteerd. Ja, wat het in de Tweede Kamer dan ook wel was, maar niet in de Eerste. Um, ja, wie gaat er het hardst in in zo'n debat? Ja, dat is altijd Wilders natuurlijk. Dat... We hebben hem net gehoord met zijn spacecake, spacecake en, ja. uh, en de paddo's. Ja. En hij uh, ja, heeft alle uh, uh, zaken van Rutte opgezomd die hij gezegd heeft en niet waar maakt. Dus die gaat er altijd hard in. Aan de andere kant was Pechtold misschien nog wel het meest filijn door heel subtiel uh, aan te vallen. Kijk, dat komt veel harder aan dan uh, wat de PVV roept, denk ja. ik. En waar, waar zit dan de pijn die, die Pechtold schetst? Nou, de pijn voor Pechtold zit vooral in dat er nu ook gesproken wordt met oppositiepartijen over allerlei deelakkoorden. Hè. Dat gaat nog over onderwijs en, uh, Zoran, en zorg, nog? Die ja. zorg. En uh, hij zegt ervan, ja, de status van die uh, besprekingen is mij nu ook volstrekt onduidelijk. Hm. En dat is het grote probleem dat hij heeft. Hij wil geen afspraken met een kabinet dat elke keer die afspraken weer uh, wijzigt. ja, Ik, ik vroeg me af, ik kreeg uit dit verhaal de indruk dat iedereen op basis van hoop het eens is geworden. En daarna werd al vrij snel duidelijk dat die hoop misschien uh, niet meer is dan hoop alleen. En dat mensen op grond daarvan weer aan de poten van zo'n akkoord uh, gaan zagen. Klopt dat? Of? Ja, nou, dat weet ik niet hoor. Ja, de, de, kijk, de oppositie roept natuurlijk meteen. Die hoop is nergens op gebaseerd. En uh, heel veel economen roepen dat ook. De sociale partners uh, uh, denken dat wellicht niet. Maar die hebben ook niet gedacht van. Goh, laten we hopen. En daarna uh, komt het misschien toch nog als het misgaat. Die hebben eerder gedacht. We hebben nu afspraken. Mm. Het grote probleem. Uh, dat hebben we gezien bij het regeerakkoord. Dat zien we nu weer bij het sociaal akkoord. Is dat het uitonderhandel, uitonderhandelen van een akkoord. En, dat op papier hebben niet genoeg is. Je moet ook uh, uh, overeenstemming hebben over de interpretatie ervan. Ja, dat is wel redelijk nieuw. Vroeger uh, wisten we wel ongeveer wat er in het kort stond, toch? Ja, maar dan had het, het dus ook een status. Hè? Ja. Dan had je een meerderheid in de Tweede Kamer die dat uh, steunde... en die uh, partijen hadden dan ook een meerderheid in de Eerste Kamer... dus de, die deed je niet al te moeilijk. Nee. Die maar, begrepen elkaar en die, ja. die gingen verder. Alleen nu is dat veel ingewikkelder geworden. Ja. Want iedereen kan het op zijn eigen manier uitleggen als hij wil. Ja, ja. dat en hebben dat, we gezien we bij het de regeerakkoord meteen. Hè. Dat ging meteen mis met die zorgpremies ja. en zo. Dat was ook weer een foutje. Ja. Maar even over de positie van premier Rutte. Want die heeft heel veel kritiek gekregen. Na, mm. Hij gaf natuurlijk een, een interview waarin hij zei van... nou, ophouden we dat gezomber. En we gaan allemaal weer een nieuwe auto kopen. En we gaan een nieuw huis kopen. En dan komt het allemaal goed met de economie. Nou, de meeste mensen die het zagen, die dachten al ja, ja... Uh, maar dat heeft zich eigenlijk tegen hem gekeerd, de afgelopen ja. dagen. Ja. Nou, wellicht heeft hij te veel naar Obama vier jaar geleden gekeken... en dacht hij, hoop uh, is een fantastische <laughs> slogan, hoop <laughs> en change, uh, en dat komt allemaal goed. Maar uh, ja, zo werkt het niet. Het probleem is natuurlijk dat hij uh, de verpersoonlijking uh, is nu van een kabinet... dat geen beslissingen neemt, hè? dat de beslissingen elders neerlegt... Dus dat moeten of de socia sociale partners doen of de uh, oppositie ja, moeten doen. Maar je zou het ook heel positief kunnen zien. Hij is de premier die met iedereen wil samenwerken... om tot een soort consensus te komen. Prachtig, toch? Ja, maar die consensus die gaat steeds ten koste van een andere consensus. Dat is het grote probleem. Hm. Dus be, iedere keer dat er een nieuw akkoord is... betekent dat dat het vorige akkoord eigenlijk overboord gaat. Of dat daar in ieder geval plannen uitgehaald worden. Dat betekent dat er geen helder beleid is. En dat is wat de kiezer het liefste wil, hè. duidelijkheid. En die kan ook heel vervelend zijn... Uh, maar ik kan me nog herinneren, onder Lubbers bijvoorbeeld, was die duidelijkheid er ontzettend. Er waren ja. heel veel mensen het niet mee eens. Uh -huh. Die waren daar fel op tegen, uh, zware uh, protesten. Maar de man is nooit weggezet als een, een weglachende politicus. Lijkt. Nee, dat was de man die de, de knopen doorhakte. Ja. Jan weet, jij bent de woordvoerder. Uh, je weet hoe je PR moet voeren voor mensen. Wat, wat zou je Rutte, Rutte adviseren? Nou, ik las laatst ergens dat uh, Rutte als geen ander weet wanneer hij zijn mond moet houden. Maar volgens mij houdt hij nou te veel zijn mond. En ik, ik merk, je proeft dat in alle, ook bij de VVD, maar bij de PvdA... er is gewoon een groeiende irritatie dat hij niet in control is... Hè, zoals het in het bedrijfsleven is. Maar vorige ik, week zei hij die keer wat, was dat was ook niet goed. Ja, maar je houdt gewoon het gevoel dat hij niet echt greep heeft... op wat er nou moet gebeuren met het land. Ja. Uh, en dat verwachten we van een premier leiderschap. Ja. Nou, dat leiderschap, dat is aan alle kanten wordt erodeert ja. dat. Omdat hij het zelf niet pakt. Maar ook omdat de anderen dat leiderschap steeds meer ter discussie stellen. Ja. ja, en dan word je een, een, een aangeschoten beeld. En ik, ik zie dat steeds meer wegzakken. Ja. En ik denk ook dat uh, zowel van zijn eigen partij, maar ook van de PvdA... ze het gevoel hebben van, ja, uh, hij pakt hem niet. Hè. En wat, en wat hij zegt een woordvoerder uh, dan tegen hem? Of wat moet hij tegen hem zeggen? Uh, nou, ik weet niet of een woordvoerder dat moet doen. Ik denk dat hij het vooral zelf moet opstaan en zeggen van... nou, nou heb ik genoeg van en nou gaan we gewoon eventjes uh, doorpakken. En hij is te veel bezig om de boel te dempen. Uh, en hij moet een, van een leider verwachten ook dat hij keuzes maakt. Uh, mm. en, en dat gebrek aan keuzes dat dit, dit, maakt dat st mm. iedereen staat met zijn rug... nu ook weer met zijn sociale akkoord. Dan zie je... De sociale partners die zitten daar in de Tweede Kamer. Alsof zij de regering vormen. Ja, ja dat denk ik van allemaal heel erg aardig. Maar wie regeert dit land? Is ja. dat Ton Heertz of is dat uh, ja. Mark Rutte? Maar op een de want hij de kandidaat. Nee, dat is het grote ja. probleem ja. natuurlijk nu. Hij zit in een situatie dat hij het eigenlijk ook niet voor het zeggen heeft. Nee. Want Iedereen als heeft het voor het zeggen behalve hij. Ja, want als ja. hij het zou doen, dan krijgt hij, heeft hij een probleem met de Partij van de Arbeid waarschijnlijk. Ja, niet alleen met de Partij van de Arbeid, maar dan heeft hij onmiddellijk een probleem in de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer speelt dat niet zelf. Nee, die spelen dat via de Tweede Kamerfracties. Dus uh, dan heeft hij een probleem met CDA, D66 en GroenLinks. Op het moment dat hij dat gaat doen... echt duidelijk leiderschap uh, niet meer luisteren naar de oppositie... die je heel duidelijk heeft gemaakt... hé, hey, uh, je hebt een, een minderheid in de Eerste Kamer. Dan is het heel snel einde kabinet. Ja, hoe lang gaat het nog duren, denk je? Oeh, ja, voorspellingen zijn altijd heel lastig. Ja. Maar uh, ik heb een tijdje geleden geschreven... dat het mij niet zou verbazen als uh, uh, de nieuwe koning... Uh, op de dag dat hij koning wordt het enige niet-demissionaire regeringslid zou zijn. Zo, <laughs> maar dat Maar dan ziet het nou niet minder uit, denk ik. <laughs> Ietsje langer. Dat zou te snel zijn. Ik heb het een tijdje geleden geschreven. Ah, ja. Maar uh, <laughs> eind van het jaar moet ik nog zien. Augustus. Nou, luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. E. Houden oh, jullie het op de antillen een beetje in de gaten? Wat hier dan. at a maple leaf In on mother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 De sociaal bewogen bischop Muskunst is overleden. Een kleine impressie. Een nieuwe bischop voor Breda. Als opvolger voor monseigneur Ernst... heeft paus Johannes Paulus II monseigneur Muskens benoemd. Muskens staat bekend als een gematigd katholiek... die de dialoog met andersdenkenden opzoekt. Mijn leven is een aaneenschakeling van ontmoetingen met inspirerende mensen. Overal mensen ontmoet die voor mij een voorbeeld geweest zijn. Zoals hem verschreven hebben was een diepgelovig man. Zeer intelligent, een man realistisch. heb ja, hogere waarden dan alleen wat in de wedstrijd. Als je zo arm bent en je niet meer kunt leven, mag je bij de bakker en een brood uit de winkel gaan. Ja, Willem Wits, oud-pischef uh, van uh, de katholieke kerk. Je hebt uh, samengewerkt met de uh, afgelopen nacht overleden bischop uh, Tini Muskens. Ja, was jij zijn voorlichter toen hij deze uitspraak deed? Nee, dat was uh, nog uh, voor mijn tijd. Oké, okay, ja. dus daar had je geen buikpijn van? Nee, daar had ik geen buikpijn van. <laughs> Wel van andere uitspraken? Nou, uh, gelukkig stemde hij het is niet met mij af... dus ik hoef er ja. ook geen verantwoordelijkheid voor te dragen. Is dat echt zo? Is dat gelukkig dat, dat mensen voor wie jij werkt... hun afspraken niet met jou afstemmen? Nou, het is natuurlijk als, als, als, als um, uh, perschef van een collectief... Hè? in dit geval de Bisschoppenconferentie... natuurlijk erg ingewikkeld... omdat de Bisschoppen niet allemaal hetzelfde zeggen... Um, en sommige. Je hebt natuurlijk dan een lastige situatie als begeleider van een bisschop... die dingen zegt waar andere bisschoppen niet mee zijn of die niet gelukkig zijn. Dan krijgen ze natuurlijk het toch ook jou aan: Van, uh, Goh, had je niet een kop koffie over uh, de schoot uh, van uh, de bisschop kunnen gooien? <lacht> ja. Dus dat, dat maakt het ook wel lastig. En uh, ja, hij, hij heeft eigenlijk voortdurend uh, ja, gevonden dat hij ook een eigen verantwoordelijkheid had. Uh, Bischoppenconferentie vinden eigenlijk dat ze als collectief moeten optreden. Dus met één mond moeten spreken. Als een kabinet? Als een kabinet. En... Uh, uh, Bischop Muskens vond dat als hij het niet mee eens was... hij dat ook gewoon moest mm. kunnen zeggen. Wat was het voor man? Ja, ik denk... Uh, ik, denk ik heb erover nagedacht dat ik zou hem allereerst als een missionaris willen typeren. Ik denk dat hij dat zo ook heeft gevoeld. En dan bedoel ik allereerst dat hij... Uh, hij heeft in het buitenland ook gewoond, in Indonesië... maar in Rome was hij hoofd van het Nederlands College... waar allemaal mensen uit verschillende continenten samenwoonden. En dat, dat missionaire perspectief, zeg maar die wereldkerk... die veel meer breder is dan alleen in Nederland... dat was heel nadrukkelijk zijn, zijn referentiekader. Maar hij was ook missionaris dat hij begreep dat in dit land... je de taal en de cultuur van dit land... en dat ze een seculiere taal moet spreken... om je boodschap uit te kunnen dragen. En een missionaris die kan niet thuis blijven zitten, die moet... Dus die moet uh, op straat komen... en die moet de media opzoeken, die moet communiceren. Ja, wat en dat betreft had jij als voorlichter een goede aan hem. Zeker. Ik die denk ook dat... Uh, ja, nee, zeker. Ik denk dat in die tijd... Uh, ik denk dat er nu echt een andere generatie bischop is... die er anders tegenaan kijkt. Maar dat hij een van de bischoppen was... maar ook kardinaal Simons bijvoorbeeld, monsieur Beer... die uh, wisten als geen ander dat de media nodig waren... om de kerk naar voren te brengen. En dat ja. betekent dat je ook soms concessies moest doen aan de wetmatigheden van de media. Dat heeft Muscus ook. Hij wist dat het altijd natuurlijk, heel goed was... om met een pakkende one-liner die kop te halen. Maar moest dus jij die bedenken voor hem, of deed hij dat zelf? Dat, dat, dat kon hij echt vanzelf. Ja, ja, dan had hij ja. niet ja. meer nodig. Nee. Okay. Nee. Hij werd de Rode Bisschop genoemd, waarom was dat? Ja, ik weet, dat hebben ze sociaal bewogen. Maar dat ik denk ook dat hij dat, nou, dat. Ik zei dat van die wereldkerk. Die uitspraak over armoede. Wil alle kerken en alle priesters, dominees, bischoppen. doen allemaal hele vrome uitspraken. over solidariteit en opkomen voor de armen. Maar hij heeft die armoede echt meegemaakt. Hè? Dus Hij heeft het thuis meegemaakt als kind. Dus een eenvoudige een boerengezin. Maar ook in Indonesië. Dus als hij sprak over armoede. dan was het ook echt van binnenuit. Weet je wel? En dat, dat maakte wel indruk. En ik denk dat mensen dat als heel erg goed moet voelen als iemand authentiek is. Ja. En als je weet wat honger is... dan is een uitspraak over een broodje... echt een stuk minder vrijblijvend... dan een, een dominee die zegt van... we moeten solidariseren met de Allerarmsten. Ja. En hij straalt uit dat hij dat meegemaakt had. Of, of op een of andere manier merkt hij dat aan hem, kennelijk? Ja, ja dat merkt hij aan hem. Dus dat... Uh, dat uh, ik zie heel veel parallellen met, met, met, met, met Franciscus. Met de Nieuwe Paus. Uh, met de, de nieuwe paus uh, die ook echt zeg maar, de eenvoud van het evangelie wil voorleven. En tegelijkertijd ook... Realiseert, dat je ook moet acteren. Want Bisschop is ook een acteur. Dus je moet soms met gebaren, met, met woorden... moet je dat ook echt waarmaken en de media daarvoor opzoeken. En, en, en Monsignor Muskus kon ook heel goed acteren. En ja. hij wist als geen ander hoe je je op het theater... van de publieke opinie moest be begeven. Was dat lastig voor jou? Ergerde jij je soms aan? Dat je denkt, oh nee, daar gaat hij weer. Nou... Uh... Wat, wat vervelend is, en dat zeg maar vanuit het collectief, um, is veel dat de andere bischop soms het gevoel hadden uh, dat, uh, dat hij over de rug van hun uh, zeg maar, uh, uh, uh, uh, over hun rug uh, zich profileerde. Kun je daar een het... voorbeeld van geven? Nou, dat waren heel vaak uitspraken waarin hij dan... Kijk, iedere bisschop weet hoe hij zich populair moet maken. Dan zegt van, nou, ik vind dat vrouwen priester moeten kunnen worden... en dat iedereen condooms moet pakken. Ja. En we moeten allemaal niet zo moeilijk doen. Dan en gaat en het en snel toe... met je populariteit. Ja, dan weet je dat het heel gaat, snel gaat met je populariteit. Maar ja, als je dat als enige doet, zonder dat je dat afstemt met andere bisschoppen... Ja, dan is dat wel eens een keer irritant voor die andere bisschoppen. Heb je hem wel eens gebeld en gezegd, uh, Monsje Muskens, wat, wat, wat, wat doet u nu? Of ging het niet zo? Nee, nou, ik weet nog wel, um, dat was vrij vroeg toen... Uh, uh, had het uh, Breda... Het, uh, Zeeland valt er ook onder... die hadden een, een programma bij een, een filmfestival in Zeeland. En uitgerekend... Uh, het Bistom had gekozen voor een film Amen. En dat is een, een hele omstreden film... over een zich van de Stelvertreter... over de rol van de paus tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ai. Waarin eigenlijk wordt gesuggereerd... dat de paus echt helemaal niks deed aan de dat die het allemaal best vond... en dat hij allemaal nazi's hielp en zo. Nou, niet echt een hele erg katholiek-vriendelijke film... zou ik <lacht> zeggen. Ai. Nou, er was wel enige verbazing, tussen aanleidingstekens... bij de andere bisschoppen dat uitgerekend deze film... die ook door het Vaticaan officieel was veroordeeld... en als een soort van antipapistische uh, print uh, werd gedaan... dat Mosje Muscus... Uh, ben ook met te maken van die film, gewoon gezellig naar die film ging kijken. Nou, maar dat was wel ook van tevoren bekend al dit keer, dat was al wat. Dat was bekend, dus toen ben ja. ik, moest ik inderdaad even in Breda langskomen... om even de stroomlijnen dat de bisschop <laughs> ook heel helder maakte uh, dat deze film toch wat, wat afstond van uh, wat de katholieke kerk was. Maar wat zei hij dan, als je dat tegen hem zei? Uh, hij zei nooit zoveel. Um, uh, hij luisterde uh, en had soms van die prette oogjes... dat je dacht van, nou, die gaat gewoon zijn eigen gang. <laughs> <Die laughs> <hem toch> <laughs> Het maakt niet heel veel indruk. <laughs> nee. Mevrouw Albertina is dat ja, niet... Had hij een eigen uitgesproken mening over kindermisbruik binnen de katholieke kerk? Ja, dat speelde toen nog niet zo. Dus het was toen nog niet zo, dat was toen nog niet zo'n uh, heel erg hot issue. Dus dat, dat, dat is eigenlijk nooit een uh, onderwerp geweest waar ik met hem over heb gesproken. Nee. Hij deed omstreden uitspraken. Ook uh, de Tweede Pinksterdag moesten we geloof ik ja. inleveren voor het suikerfeest. Uh, we mochten God ook als Allah aanspreken. Ja. Vervolgens hoorden we daar dan niks meer van, vaak. Bleef het bij losse uitspraken? Ja, dat, was ook, dat, dat is ook denk ik wel. Uh, uh, heb ik altijd wel interessant gevonden. Uh, zeg maar wat was het nou het resultaat? Hè? Dat was. Publieke opinie was dat wel. Maar als je gewoon keek naar zijn eigen bisdom, Bistom Reda. Elk jaar komen de statistieken uit over de kerkelijke participatie, heet dat. Hè, hoeveel van de geloven gaan ook regelmatig naar de kerk? En Bistom Reda scoort stelselmatig als laagste van alle bisdommen in dat lijstje. Dus. Uh, dat was niet door Monsië-Muskens, maar het was, uh, hij, zijn populariteit vertaalde zich niet in uh, harde winstcijfers, zou ik maar zeggen. Dus in die zin bleef het ook, uh, bleef het ook wat hangen. Uh, ja, en zag je ook wel, dat, ja, dat ook bij hemzelf, dat je soms dacht van, nou, goh, uh, uh, moet je daar niet nog eens een keertje dan ook echt wat mee gaan doen? Ja. En als je De dat dan tegen pauze, hem zei, bij Franciscus, ja. dat hij. Ik denk dat hij meer dan monsieur Muskens ook echt doorpakt uh, en ook echt een hervormingsprogramma hmm. gaat doen. En dat was bij monsieur Muskens, was Muskens. Dat, ja, dat, maar dat, dat, durfde hij dat niet omdat hij dan toch bang was dat hij tegen de kerkelijke structuren aan zou lopen? Of wat, wat zat daarachter? Nee, ik denk dat uh, hij ook een soort combinatie had van authenticiteit, maar ook wel ijdelheid. Dus uh, het was ook wel een beetje voor de bühne soms, had hmm. je het gevoel. Hmm. Um, zoals ook mensen. Een, bistom, een bisschop is natuurlijk ook een bestuurder. En ik weet wel dat sommigen in de bisdomstaf. vonden dat hij wel heel snel van tafel wegsprong. op het moment dat er een cameraploeg voor de deur stond. <lacht> dus. Ja, Niets menselijks niet, was ja, hem vreemd. Ja, ja. ik politicus, ja, ja, ja. ja. Nee, dat was natuurlijk ook op zijn einde. Hè, toen, toen, hij, toen, hij, toen hij aftrad als bisschop. of, of terugtrad, of met die meritaat ging. Toen zeiden van. ik word nu een monnik. Nou, iedereen natuurlijk met tranen van ontroering over zoveel eenvoud. Oh, je bent best cynisch over en, hem. En, uh, toen was het natuurlijk wel zoiets van nou god toch wel benieuwd of hij dat gaat volhouden nou dat, dat ging ook niet dus hij ging toen wel naar uh, een monnikengemeenschap maar na een paar jaar verhuisde hij toch naar de iets lichtere missionarissen <tieparend> <de>, uh, <tieparend> ja en dat, dat was ja dat ook dat, dat paste ja dat paste bij hem, de, ja. Ja, ja. Dat, dat, past erbij hem. heeft hij een opvolger als rode bisschop nou ja, het zijn, uh, de, de portefeuille van zeg maar, sociaal beleid. Uh, die wordt nu door Monsieur de Korte. Uh, Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden. Uh, wordt hij beheerd. En dat is wel een beetje hetzelfde type, zeg maar. Ja, gematigd, uh, noemen, zouden we dat dan, uh, dan noemen. Uh, maar die moet dan echt al een keer nog iets zeggen. waardoor we denken: hé, hey, oh ja. Ja, nou, kijk, ik zei, ik zei al van... Uh, Bischop Muskels stond ook voor een generatie... die nu is vervangen ja. door een nieuwe generatie. Ik denk dat hij, zeg maar, de bischoppen van die tijd... zijn eigenlijk de laatste herders geweest van een echte volkskerk. En hij wist als geen ander dat in die kerk um, uh, heb je uh, heiligen... en je hebt zondaars. Mm. En daar ben je de herder van. En je bent een herder van een hele pluriforme kudde. En als er een keertje een schaaf wegloopt, moet je er ook achteraan. Ik denk dat de huidige generatie bischoppen... Uh, veel meer uh, van de kleid de kudde is, die, zeg maar de goede okay. gelovigen. En dat maakt ook hun rol en hun visie op de samenleving ook anders. De uitvaart van de oud Muskus is volgende week dinsdag. En er is nog veel onduidelijk over medische besluitvorming... bij het begin en het einde van het leven van ouderen en van baby's. Dat blijkt uit onderzoek van Zon en Wee. Kinderarts Anton van Kaam die vertelt zo meteen over de lastige dilemma's. Dit is Radio 1. Het is drie over half drie. Hier is Mark Visser. In het Kamerdebat over het Sociaal Akkoord is premier Rutte begonnen aan zijn antwoord. De oppositie benadrukte dat er nog veel vragen zijn over allerlei onderdelen. Veel partijen spraken hun waardering uit voor sommige maatregelen... maar geven nog geen eindoordeel. En onder andere CDA-leider Buma verweet premier Rutte geforceerd optimisme. Hij vroeg de premier of hij nu echt denkt... dat het zometeen de bezuinigingen van 4,3 miljard euro kunnen worden geschrapt, omdat mensen massaal geld gaan uitgeven.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 Er staat één file op de A27 van Gorkum naar Breda, tussen Oosterhout en Breda Noord. 4 kilometer. Er ligt olie op de weg en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag. Fijn dat u luistert. Nou, dit is de dag. Hier aan tafel uh, zitten vijf gasten. Er is nog veel onduidelijk over medische besluitvorming... bij het begin en einde van het leven van ouderen en baby's... blijkt uit onderzoek. Kinderarts Anton van Kaam vertelt zo over de lastige dilemma's. We spraken net over uh, de Rode Bisschop, Tini Muskens... met Jan Willem Wits, politicoloog Peter van der Heijden. Die vocht voor ons het debat over het sociale akkoord. Ethica Kyliene van Tiel is hier. En met haar gaan we praten over de ophef rond Justin Bieber. En lopen ze op de Antilla eigenlijk wel warm... voor de inhuldiging van Willem-Alexander. Mevis Albertina, al 40 jaar in het uh, tv-presentatievak op de antillen en bovendien lid van het inhuldigingscomité is ook de gast. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website. Dit is de onduidelijkheid over medische besluitvorming rond het begin en het einde van het leven... dat constateert onderzoeksinstituut ZON-MW in een verkenning... die vandaag werd gepresenteerd aan minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn. En bij onze tafel zit kinderarts en neonatoloog Anton van Kaam. Hij werkte mee aan het rapport. Meneer van Kaam, we horen heel veel over medische dilemma's de laatste tijd rondom levenseinden. Dan gaat het vaak over ouderen, maar het gaat ook over baby's. Daar heeft u mee te maken. Wat, wat voor dilemma's moeten we dan aan denken? Nou, eigenlijk de, dezelfde dilemma's denk ik als bij de ouderen alleen op een ander tijdstip van de levensfases. Dus uh, we hebben regelmatig te maken met uh, hele kwetsbare jonge baby's... die een hele intensieve behandeling krijgen. En er kunnen momenten komen in die behandeling dat er zulke complicaties ontstaan... dat je gaat twijfelen over de kans op overleven en de kwaliteit van leven... Uh, op een later tijdstip. En ja. dan moet je je af gaan vragen van... wat moet ik nog doen of wat moet ik laten bij deze patiënt? Die uh, baby's waar u het over hebt in de intensive care... daar zijn de artsen bij betrokken, maar, uh, maar ook de ouders... Ja, zeker. Het ja, is we denk ik uh, gewoon in de ontzettend. Te beslissen, want er was zoveel bij. De behandeling duurt ongeveer zeven dagen. Het was eigenlijk zo ernstig, dat was gewoon echt doodziek. Daarbij ligt de baby op de intensive care. Had je toen het gevoel als ouders dat je iets te kiezen had? In het, in niet het te voortbestaan van dus je kind? Het is niet. Voortdurend wordt de conditie van de baby in de gaten gehouden... door speciaal opgeleide verpleegkundigen. Want het is niets of iets. Nou, en dat is heel makkelijk kiezen. Ja. Want of een, kaam, een moeder die zegt doorgaan met behandelen. Dat, dat is natuurlijk wat ouders heel vaak zeggen. Is dat het probleem waar u tegenaan loopt? De, de, de afweging van wel of niet doorgaan met behandelen? Dat is wel niet, niet bij de meeste kinderen gelukkig. Maar bij een, een kleine groep kinderen is dat wel het, het dilemma waarin we zitten. Ja, dat we op een gegeven moment meer kunnen. Maar de vraag is of we daarbij het voor ons heilige doel... namelijk overleven met een bepaalde kwaliteit van leven... of we dat nog kunnen bereiken... En het is onze taak ook denk ik om vast te stellen of dat doel nog bereikbaar is. En als dat niet zo is, om dat met de ouders te bespreken ook. Ja, nou heet het rapport Moet alles wat kan. Dat is dus ook eigenlijk wat ik u hoor zeggen. Ja, ik denk dat we, we kunnen steeds meer. Hè. We zijn steeds knapper, er is steeds betere diagnostiek, betere behandelingen. Um, maar de vraag is of dat altijd wel het juiste doel dient als je die behandelingen instelt. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, dan kunt u als arts tot de conclusie komen... we moeten misschien stoppen met behandelen. Dan moet u daar vervolgens met de ouders over praten. Of dat deed u waarschijnlijk al tijdens de behandeling. Uh, daar gaat, staat in het rapport ook, rapport ook over dat dat nog wel eens lastig is. En dat dat uh, ja, tot grote problemen kan leiden. Is dat ook uw ervaring? Ja, het, is, het zijn natuurlijk hele moeilijke gesprekken. Het niet alleen maar een, een slecht nieuwsgesprek. Dat is natuurlijk... Ook, maar het is ook dat je als dokter tegen ouders moet zeggen van tot hier willen we gaan en niet verder. En uh, ouders kunnen daar een hele andere mening over hebben of andere kijk op hebben of helemaal niet verwachten dat dat tijdstip al gekomen is. We proberen dat wel zo goed mogelijk tijdens de behandeling aan te kaarten en ze op de hoogte te houden van de complicaties. Maar wij weten ook uit het onderzoek dat heel veel ouders dingen niet horen... terwijl je ze wel vertelt. Hm. Dus herhaling daarin is heel belangrijk. En toch, ondanks al die gesprekken, kan het moment waarop je dan binnenkomt... en zegt van, wat ons betreft is het advies om de behandeling te stoppen... nog steeds heel onverwachts uh, komen. En dat vergt een bepaalde talent, een bepaalde opleiding... om goed met de ouders te communiceren en ja. de juiste woorden te kiezen... om ze daarin te begeleiden ook. En krijgt u, krijgen artsen die opleiding? Hebben de artsen dat talent? Ja. Ik denk, nou talent heb je van, van, van jezelf denk ik. Dat kan je niet ja. kopen ergens in de winkel. Maar um, ik denk dat de opleiding daarin steeds beter wordt. Maar nog veel beter kan ook. De, er is zeker plaats, Als je vergelijkt met mijn opleiding toen ik geneeskunde was. Toen was het mondjesmaat begonnen, het gesprekstechnieken. Maar meer in zijn algemeenheid om een klacht uit te vragen. Maar uh, er moet steeds meer ook richting die slecht nieuwsgesprekken. Hoe ga je met ouders om in die moeilijke momenten? Dat is echt iets wat je kunt leren voor een deel. Um, en dat is denk ik heel belangrijk dat dat, ja. uh, dat, dat uh, ook gebeurt. Maar het lijkt me wel lastig als u zegt... Van, ja, je weet dat ze sommige dingen niet horen... maar je weet niet welke dingen ze niet horen, vermoedelijk. Nee. Dus wat moet je dan herhalen, alles? Ja, soms wel. En het probleem is dat je het een oude paar uh, onthoudt dingen wel. En die begint dat op een zei een u moment, de vorige keer ook al. Die begint <laughs> zo weer, moet niet zo negatief doen. Dan begint u weer over uh, die zorgen <laughs> ja. die u heeft. En uh, ik wil het niet meer horen. Uh, en dat is denk ik het lastige in dit geheel. dat uh, Er is geen one-size-fit-all-protocol hoe je met ouders omgaat. Het is een heel goed maatwerk leveren, maar het is zo moeilijk in te schatten... wat hebben deze ouders met hun achtergrond, de religie, cultuur nu precies nodig? Mm. Welke woorden uh, komen wel goed aan en bij welke woorden krijg ik juist een conflict situatie? Dat er juist wantrouwen ontstaat en dat uh, dat gesprek juist vastloopt. Ja. Is het ook wel eens andersom dat u zegt... Uh, nou, we kunnen nog wel doorgaan dat de ouders zeggen van doe maar niet meer? Um, dat komt voor, um, maar ik kan me een voorbeeld herinneren van ouders... waarbij wij eigenlijk op dat moment vonden dat we nog wel door konden gaan... en dat de patiënt eigenlijk al uit de acute fase was... maar dat er op de scan ernstige hersenschade gezien werd. En de ouders heel duidelijk aangaven, wij willen geen gehandicapt kind. En wij willen stoppen met deze behandeling. Maar meestal, als er een conflict is, en dat is gelukkig maar heel zelden... is het andersom dat wij op een gegeven moment de behandeling willen staken. En de ouders aangeven van... Ja, we hebben meer tijd nodig, u moet nog doorgaan. Want in die situatie die u net beschrijft, zijn de ouders van de baas? Kunnen die zeggen stop ermee? Uh, nou, ze zijn niet de baas. Uh, uiteindelijk uh, zijn wij als artsen natuurlijk... degene die uh, beslissen over de patiënt die we behandelen. Maar ze, ze hebben wel een hele belangrijke stem in dit ja. geheel. En, um, dus ik wil niet spreken over de baas zijn. En, ja, en Een wie... van beiden moet uiteindelijk een knoop doorhakken. Of ja, samen, maar... Ja, maar ja. ik zeg altijd maar zo... de ouders moeten uiteindelijk met het kind naar huis toe. Uh, ik ja. trek dus aanstekend de deur achter me dicht... om zeven uh, om uur s avonds. En, dan, uh, en ik hoef niet verder met de patiënt nee, ook. Nee. Kilene van Til, jij bent ethicus in een ziekenhuis. Dus dit zijn dilemma's die jou bekend voorkomen. Er wordt in dat rapport wordt gezegd dat het te weinig duidelijk is wat er in de spreekkamer gebeurt. En dat horen we ook al een beetje, dat het gewoon lastig is, die communicatie. Kom, loop jij daar ook tegenaan? Ja, maar ik denk dat uh, een, een belangrijk deel, en dat staat volgens mij ook wel zo uh, voor een deel in het rapport... is dat artsen vaak zelf ook enorm in onzekerheid verkeren. Kijk, als op een gegeven moment echt duidelijk is geworden dat een behandeling kansloos is geworden... dan komt de communicatie communicatietreed in werking. Hoe vertel ik dat zo goed mogelijk aan ouders? Maar in het hele traject daarnaartoe is er vaak zeer veel onduidelijkheid. twijfel bij de artsen ook zelf. Uh, is dit al het probleem? punt waarop het inderdaad uh, hopeloos is geworden. En dus zijn ook artsen geneigd om die communicatie soms uit te stellen. Hm. En uh, dat staat ook in het rapport, dat artsen het zelf ook moeilijk vinden... om het juiste moment te kiezen en op een goede manier daarover te spreken. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen, dat dat echt lastig ja. is. Mevrouw ja. verhaal, Bettina? U wilde reageren? Ja, ik vraag me soms ook af, bestaat er een soort uh, toetsing? Uh, procedure? En, en uh, staat dat vast? Wie bepaalt dat? Hebben de artsen misschien een, een toetsingprocedure... waar ze rekening mee moeten houden bij zo'n geval? Nou, Je hebt verschillende vormen waarin je maar zeggen, het overleg kan voeren. Je kan een soort moreel beraad houden... dat je met verschillende artsen en zorgverleners gewoon heel systematisch kijkt... Van, wat is het probleem, wat is de, de, de complicatie, wat zijn de afwijkingen en de prognose... en dat je dan als het ware komt tot een afgewogen beslissing. Maar er zit altijd iets subjectiefs in, want het is maar net wat je kwaliteit van leven vindt ja, natuurlijk. Ja. Er staat ook in het rapport dat artsen, dat is ook wel, eigenlijk wel logisch meer op doen dan op laten zijn gericht. Daar zijn ze natuurlijk ook voor opgeleid. Is dat ook lastig? Dat je op een gegeven moment moet constateren... ik kan eigenlijk niks meer doen. Ja, ik denk het wel. Want je bent natuurlijk arts geworden om, om mensen te genezen. En om mensen te helpen. In dit geval de patiënt, maar ook zijn ouders te helpen. En op het moment dat er een punt komt dat je voelt dat het uit je vingers glipt... dan is het best lastig om voor jezelf dat te erkennen... en ook die stap te nemen naar de ouders toe... van ik kan en wil eigenlijk niks nee. meer doen voor, u, voor uw kind. Heeft u achteraf gezien wel eens te lang behandeld? Ongetwijfeld. Um, en, en ik kan me herinneren, uh, weer een casus van een tweeling... waarbij het eerste kindje overleed binnen de eerste levensweek. En de ouders heel erg vasthielden aan het tweede kind... Ondanks alle complicaties. En dat ik achteraf vond dat we eigenlijk moesten stoppen. Maar dat ze nou bijna gesmeekt hebben om door te gaan. Um, en uiteindelijk is dat een heel handicap kind geworden. Ja. En achteraf gezien, zeggen de ouders in retrospect. Met deze kennis van zaken hadden we toen waarschijnlijk anders besloten. Maar dat zijn momenten waarop je andere factoren meeweegt. En uiteindelijk soms doorgaat terwijl je dat eigenlijk niet had willen of moeten doen. Nee, nee ontzettend ingewikkeld lijkt mij Guilaine. Uh, is er eigenlijk wel een, een manier om het goed te doen? Um, nou, ik denk wel dat zorgvuldigheid is alles in dit soort situaties. Hè? Inderdaad, niet uh, door de waan van het moment... of door de emotie volledig bevangen raken met z'n allen... en dan heel veel goed bedoelde, vaak goed bedoelde schade aanrichten... maar proberen om toch, en dat ligt toch vooral denk ik bij de professional te proberen om een goed, uh, goede, onderbouwde afweging te maken. Het werd hier net ook al gezegd. Mm -hmm. En dat kun je denk ik voor een deel ook wel leren hoe je dat moet, uh, moet doen. Ja. Van ja. ja. ja. In het rapport gaat het ook over de kosten. Want het is onduidelijk wat op lange termijn kosten zijn van uh, uitgebreid behandelen... Uh, in het rapport staat dat dat beter onderzocht moet worden. Maar dat klinkt ook weer zo, zo klinisch. Zo van als het te duur is, dan doen we het niet meer. Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, nou, ik denk dat we leven in een maatschappij waarin er tekorten zijn en keuzes gemaakt moeten worden. Uh, dat is van alle dag. En dat geldt dus ook met het geld dat we in de zorg kunnen stoppen. Dus ik denk op zich dat het, uh, het nadenken over financiële consequenties van beleid dat je voert, dat, dat het helemaal niet slecht is. Of het boventoon moet voeren, dat weet ik niet. Ik ben een, een primair een, een arts. Ik ga ook niet die discussie aan. Uh, dat laat ik over aan de politiek en de maatschappij. Maar u wilt wel, iets, u wilt wel weten wat de kosten zijn, Ja, toch? ik denk dat het wel belangrijk is. Uh, uh, uh, je moet weten wat uiteindelijk de beslissingen die je neemt met z'n allen... wat de consequenties daarvan zijn. En vaak is dat onduidelijk. Um, en ik bedoel, als je zegt van ja, we gaan kinderen van 24 weken behandelen... dan moet je ook de financiën beschikbaar stellen... om al die kinderen die daar slecht of gehandicapt uitkomen... ook een goede zorg te bieden. En je kan niet alleen maar zeggen, we doen het op 24 weken... in de eerste paar weken en daarna laten we de kinderen en hun ouders aan een lot over. Ja. De nou, ja Dat is denk ik ook wel één ding, ik vond het een ontzettend goed onderbouwd rapport, maar het is wel één ding dat het is doen of niet doen, terwijl het is vaak ook iets medisch doen of iets anders doen. En dat komt soms een beetje weinig uit de verf, dat denk ik denk dat mensen dat vaak ook zo ervaren als die dokter zegt hey, ik kan medisch niks meer doen, dan lijkt het alsof er niets meer uh, gebeurt in hun situatie, terwijl het vaak eigenlijk alleen maar betekent dat mensen geen levensverlengende behandeling meer krijgen, maar dat er wel allerlei andere dingen nog mogelijk zijn. Ik denk ook wel dat vanuit kostperspectief ons wel moeten realiseren... dat als we eerder stoppen met levensverlengend behandelen... dat er dan nog wel andere zorg heel hard nodig is die ook geld kost. Oké, okay, dus daar verder onderzoek is op dat vlak zeker nodig. Dat denk ik wel, ja. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. You got me thinking.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 Raccoon Freedom. Meef Albertina, al, 40 jaar uh, tv-presentator op de Antillen... en bovendien lid van het Nationaal Comité Inhuldiging... Uh, samen met uh, diverse andere Nederlanders. Is het leuk om daarin te zitten? Ja, heel erg leuk. Want? Kijk, um, ja, voor mij is het een eer natuurlijk om gekozen te worden tussen die acht leden. Maar het is heel erg leuk omdat uh, we nu met alle landen binnen het Koninkrijk te maken krijgen. En, uh, en, en ja... En we ervaren hoe we weg nieuwe dingen. Oh ja. En u heeft een speciale taak om de band met de Nederlandse Antillen te bewaken. Wat gaat daar gebeuren tijdens de troonswisseling? Hetzelfde wat in Nederland. Uh, het is zo, weet je, elk jaar um, vieren we allemaal Koninginnedag. En dan heb je ook heel veel um, festiviteiten. Uh, daar hebben we ook van die oranje verenigingen die telkens met een nieuwe ideeën Echt komen. Echt wanneer hebben ook oranje verenigingen? Uh, ja, die, die hebben we ook. <laughs> we hebben kroonappel. Dus ja, dat vieren we, we vieren het gewoon mee. Uh, je moet het zo zien, bijna alles wat in Nederland gevierd wordt... wordt ook daar gevierd. Hè? Ko -ko kappen ook? Ja, het is het koninkrijk onder de zon. Zoals ik onze eilandjes allemaal noem. En in dit geval is het even goed. Um, uh, tussen de landen uh, en de eilanden is er altijd oneenigheid uh, Over politiek gebied, sociaal gebied, uh, bezuinigingen en dat uh, weet ik allemaal. Maar er is één ding wat we eensgezind uh, allemaal hebben... en dat is het koningshuis. Dus daar komt niemand aan... En men vindt het altijd leuk om wat te organiseren, maar om ze ook daar te ontvangen. Ja, zullen we even luisteren? Hartelijk welkom! Hartelijk dank Medushi Korsal. Hoopt u dat ze nog mee gaat dansen? Ja, zou wel leuk zijn. Zou ze het kunnen? maakt niet uit, maar ze wat meedoen. We zijn blij om hier te zijn. We voelen ons. Hartelijk ja, welkom! Het lijkt altijd feest als de koningin bij u komt. Ja, het is voor ons altijd een speciale feest. Meestal krijg je ook een vrije dag bij. Oh, ja. dat, is, dat scheelt. Maar er worden ja, festiviteiten daaromheen georganiseerd. Dus je krijgt ook een paar vrije dagen mee. Een paar zelfs, oké. Okay. Ja, het hangt er vanaf welke oh. periode ze komt. Maar ze doen ook allemaal graag mee. Ik heb gisteren in een interview gezegd... Um, het schijnt wel als iemand van het koningshuis uh, naar de eilanden komen... Dat ze, dat ze daar zichzelf een beetje voelen. Hier gaat alles een beetje heel erg protocolair. Oh. statig. Maar Met jullie daar... zijn ze leuker. Ja, vind ik wel. <laughs> ja. lijkt... Ik heb het hier meegemaakt en daar, dus ah, ik ja. kan het wel beamen. Het lijkt ook wel of de bevolking veel nog enthousiaster is dan hier. Ik weet niet hoe het nu is, maar ik zie altijd heel veel enthousiaste mensen op de Antillen. En hier, hier niet altijd evenveel. Ja. Daar wordt de koningin als een soort moeder gezien en, um, en zoals ik al eerder zei, vaak uh, hebben we proble problemen met elkaar. En dan denkt men altijd, weet je, als de koningin maar even langskomt... dan gaan we haar um, alles vertellen wat er misgaat. En misschien kan ze ons helpen. Ze krijgt altijd brieven van de gehele bevolking. En doet ze er ook dus... iets mee? Of, uh... Ik hoop van wel. Ja. Dat ja. weten wij. We, ja. Nee, ja. dat, je dat weten we niet. Ze dat heb ik nooit nagevraagd. Ja. Maar ze accepteert het wel. Want ja. Ja, oh, ja. ik weet nog, ze was in Bonaire na, na de stadkundige structuurveranderingen. En daar wilde het publiek, op een gegeven moment waren ze ook, hadden ze heel veel misverstanden en men begreep allemaal niet wat er gaande is. Dat een klein eilandje die, die eigenlijk geen gemeente was, van die nu wel, na zoveel jaren. Uh, stadkundig structuur, nu weer een ge uh, gemeente van Nederland wordt. Toen wilden ze haar een brief overhandigen en ze heeft het netjes geaccepteerd. Oh ja. Nou is het natuurlijk uh, zes uur vroeger bij Uitland Hille? Uh, het is zes uur uh, later, toch? Later, oké, okay, ja. maar dat is wel uh, ingewikkeld uh, Nee, het is vroeger, vroeger, vroeger. sorry, het is ja. vroeger, ja, klopt. Maar gaan jullie wel uh, live kijken dan, of is dat nog heel vroeg dan? Ik weet dat heel veel mensen, ze gaan een dag van tevoren gaan ze wat organiseren... zodat ze op kunnen blijven okay. om dat allemaal mee te maken. Maar mag het zo niet zijn, dan kijken we naar de herhalingen. Dan nemen jullie dus, het op. Ja, uh, ja... Ja, maar hier wordt het ook herhaald, dus daar, daar kunnen we het ook zien. Ja, je hebt tegenwoordig ja. ook uitzending gemist, jo. hè? Dat hoef je niet. Ja, ja. Nee, maar we ontvangen ook uh, alle programma's van Nederland 1, 2 en 3. Ja, dus, dus dat regelmatig. gaat allemaal gewoon daar. In het najaar doen koning Willem-Alexander en koning en Maxima de eilanden aan op een tour. Bent u daar ook bij betrokken? Ja, wat, wat gaat in, in, in november um, gaan ze naar de eilanden. Wat gaat en, u ze laten zien? Um, we hebben dat nog niet. Uh, um, we hebben geen programma over. We hebben dat niet bepaald. Maar ik hoop wel. Um, op dit moment vragen we iedereen namens het Nationaal Comité Inhuldiging om dromen op te sturen. En ik weet van de eilanden zullen er heel veel dromen binnenkomen. En wie weet samen met hun kunnen we een van die dromen bewerkstelligen op el elk eiland. Dat zal heel leuk zijn. Want jullie zijn dromerig. Um, <laughs> ja, iedereen. <laughs> iedereen binnen het Koninkrijk, ook hier hoor. Kijk, ja. Yeah. <laughs> Nee, je zegt, we gaan echt proberen om die dromen uh, waarheid te maken in, nee, tijdens ik, ik, die tour. Nee, wat, wat ik zeg, dat is mijn droom dan. Um, op een gegeven moment, er komen zoveel dromen binnen. En wie weet zijn er een paar dromen die je waar kan maken. Ja. Um, als ze daar zijn. En dan gaan we misschien samen met hun gaan we die dromen proberen waar te maken. Zal het toch leuk zijn? Scheelt het dat Maxima ook eigenlijk uit Zuid-Amerika komt? Maakt dat het ja. voor de Antillen makkelijker? Ja, helemaal, ja? helemaal. Ja, ja. Want uh, we zitten toch in het Caribisch-Latijns gebied. Ja. Dus daar hebben we wel een hele grote band mee. Iedereen uh, begrijpt ook uh, de taal Spaans heel goed. Ja. Want we ontvangen heel veel um, Spaanse uh, televisiezenders in het land. Uh, ja, t, het lijkt wel als er één van ons is. Dus ze dat kan is gevoel. Dansen. En ze en ze kan dansen. Ze kan heel goed dansen. Ja. Ja. Ja. En wij houden van feesten op die eilanden. Daar houden ze ook van. Dus ja, je ziet er wel eigenlijk een soort band. Hm. Ja. U zit zelf al veertig jaar in, uh, in het vak, hè? Ja, dat doe ik al veertig jaar. Vindt u dat ja. ook dit jaar? Um, eigenlijk wel um, uh, als televisieprogrammamaker bedoelt u? ja um, sowieso ja ja want uh, um, ik heb een uh, talkshow um, uh, um, bijna elke week. u bent toch en, de Oprah Winfrey van de... nee dat mag je ah, niet zeggen Dat uh, mag je niet zeggen <laughs> oh nee mag uh, niet zeggen oh, want oh, ik, doe het, al, ik, ik nee, doe het al ik veel het, langer nee ik doe het veel langer Oprah oh, heeft het van mij gekopieerd. Oh. ja, oh. ja. Dat was <laughs> dus het is andersom okay. Oprah is de meevis van de oh, maar, nee ja. dus niet ik maak <laughs> Ik heb er altijd grapjes over, maar ik voel, het is wel een eer om met Oprah vergeleken te worden. En u begint worden. ook met een eigen maar station, toch? Ik begin met een eigen zender. Ja. Ha, we hadden eigenlijk dit uh, 30 april, zouden we eigenlijk voor het eerst de lucht ingaan. maar Goeiedag. nu, het, het, Ja, ik heb nu een vrijwilligerswerk de laatste twee maanden. Dus we hebben geen tijd gehad om dat allemaal voor te bereiden. Maar we hopen wel 30 uh, mei dat te kunnen doen. Maar dat wordt dan een concurrent van Nederland 1, 2 en 3? Helemaal, ja. ja. Je gaat ze uitspelen. Ze Je gaat ons helemaal kapot maken, ja. ja, Als jullie nog een nee. politiek commentator nog... Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, en, en, en zon, zee en strand ook nog. Ja. Ja. Maar um, we gaan in twee talen, eigenlijk drie talen gaan we uitzenden. Het wordt de eerste zender uh, van, van de Eilandjes die in drie talen gaat uitzenden. Het is ja. een commerciële omroep. Uh, we gaan livestreamen, want uh, we hebben evenveel mensen hier uh, in in Nederland okay. wonen dan daar, als daar. Dus dan willen we ook eh, zoveel mogelijk ook naar Nederland streamen voor de mensen die hier wonen. En, en hoe groot is de kans dat het gaat lukken? Want het lijkt me nogal een operatie. Hoe groot is de kans? Het gaat lukken. We ja. doe het al 40 jaar. En ja, nee, maar als dat is wat ik... anders dan een zenderrunnen. Ja, nee. Um, ik, ik heb hier ook aan de wiegen um, gestaan van het uh, etv.nl um, in Rotterdam. Hebben ja. we opgereden, dat was toen een educatieve zender in 2001, 2002. Maar zelf ook het moeilijk in Amerika met eigen zender. Ja, want ze heeft, uh, ze heeft zich niet zo goed op voorbereid. Kijk, en dat je. heeft ze later ook gezegd. Zou moeten luisteren? Ja, nee, maar ze dacht, um, uh, weet je, ja, ik ben Oprah en met, bij mijn programma moet het wel gaan lukken. Niets bleek minder waar. Je moet je op voorbereiden. Je moet mensen opvoeden ja. op audiovisueel uh, gebied. En dat doet u allemaal? En dat hebben we allemaal vorig jaar en de jaar daarvoor gedaan. We gaan nog even naar Den Haag, naar Joost Vullings. Die volgde het debat over het sociaal akkoord. Joost, we begrepen dat er een flinke clash was... tussen premier Rutte en uh, Geert Wilders. Nou ja, een clash. Het was een vrij hilarische clash. Ja, uh, Geert Wilders zei vanochtend al van uh, toen hij naar de tv keek, het interview met Ferry Mingelen vorige week met de premier... toen hij ons aanspoorde auto's en huizen te gaan kopen... toen dacht Geert Wilders, nou volgens mij had onze premier... op dat moment Spacecake of Paddo's uh, achter de kiezen. Nou, en daarover werd zojuist weer gedebatteerd. Hey, ja, voorzitter, ik zou <coughs> eigenlijk een heel eenvoudige... Vraag aan de minister-president willen stellen, en dat is... Wat kost dat nou, zo'n uh, flink stuk spacecake? Nou, meneer Wilders, als ik zo uw haar zie, weet u er meer van dan ik. Vertelt u. Die was heel leuk. Vond ik Die was echt heel leuk. Maar ik herhaal mijn vraag. Wat kost dat nou, zo'n stuk spacecake? Uh, echt, ik moet bij de heer Pechtold zijn... want die, hoort tot de sociaal, die behoort tot een sociaal-liberale. Dus die weet altijd de current prijs van uh, softdrugs. Ja, goed om te horen dat onze premier zijn eigen grapjes ook leuk vond. Ja. Maar goed, de centrale vraag wel het afgelopen half uur in het debat is... van wat is er nog over van het regeer, uh, regeerakkoord, geachte premier. En dan zegt hij van luister, ja, wij sluiten akkoorden... met maatschappelijke partners, met partijen uit de oppositie... maar de hoofdlijn, de denkrichting van het regeerakkoord blijft overeind. En dat is gewoon heel erg belangrijk... En we leven in een moeilijke tijd en dan is draagvlak heel belangrijk. En dat is dan het verweer van de premier. Oké, okay, dankjewel Joost vanuit Den Haag. Zo meteen na drieën blikken wij met Peter Brussen... terug op de begrafenis van Margaret Thatcher van vanochtend.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 Kiezen voor een hegenschaar van Stiel omdat u wilt knippen zoals een professional, omdat u de machine zoekt die perfect bij u past, of oh. gewoon omdat u weet hoeveel plezier u heeft van een prachtig onderhouden tuin. Stiel, sterk werk. De tuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op Stiel.nl.